come true Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS journaal. TNT Post is bezig met een grootschalig onderzoek naar postfraude. Medewerkers zouden facturen van bedrijven openen... en daar een sticker op plakken met het tekst... Let op, ons bankrekeningnummer is gewijzigd. De facturen waren voorzien van telkens verschillende bankrekeningnummers, variërend van de SNS-bank tot de ING-bank. De enveloppen zijn aan de zijkant geopend en zijn ongeveer een week onderweg voordat ze bezorgd worden. De afgelopen dagen zijn er bij de politie talloze aangiften van bedrijven binnengekomen. De politie heeft de klachten doorgegeven aan TNT. Op welke schaal er gefraudeerd wordt is niet duidelijk. Bij TNT zelf heeft zich tot nu toe één ondernemer gemeld. De drukte die werd verwacht op de snelwegen vanwege werkzaamheden valt tot nu toe mee. Er staat nu 29 kilometer file. Het lijkt erop dat veel weggebruikers er rekening mee hebben gehouden. De langste file staat op de A12 bij Reewijk, zo'n 10 kilometer, richting Utrecht. Daar is één rijstrook vanwege de wegwerkzaamheden afgesloten. De twee andere rijstroken zijn versmalt, waardoor het verkeer te maken heeft met een flessenhals, zegt de ANWB. De drukte op de A58 Breda Tilburg door de luchtmachtdagen op de vliegbasis Schilserijen is niet groter dan verwacht. Rijkswaterstaat denkt dat het vanmiddag, als Oranje speelt, overal weer rustig is. Honderden fans van de Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Lakers... hebben verniedingen aangericht tijdens het kampioenschapsfeest. Dronken railschoppers staken auto's in brand... gooiden ramen in een bestookte politieagenten. Meer dan veertig fans zijn gearresteerd. Zeker acht mensen raakten gewond onder wie een politieagent. Het komt in de Verenigde Staten maar zelden voor... dat hooligans, sportevenementen of feesten verstoren. De Los Angeles Lakers wonnen, de Boston, wonnen van de Boston Celtics en veroverden daarmee voor het tweede jaar op rij de titel. In Rome heeft de politie een aantal gestolen kunstwerken teruggevonden met een waarde van zeker 30 miljoen euro. De 14 schilderijen en beelden van onder andere Kandinsky, Fontana en Groos waren gestolen uit een appartement in Rome. Ze waren verborgen op een landhuis net buiten de hoofdstad. Volgens de politie zijn twee heders gearresteerd. Ze zouden op het punt hebben gestaan de kunstwerken te verkopen.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 Dit is Goeiemorgen Zandvoort op ZFM. Goeiemorgen Zandvoort. Terug in Hotel Hoogland waar wij bezig zijn met de tweede uur van Goeiemorgen Zandvoort van zaterdag 19 juni 2010. Cor, wat gaan we allemaal doen? We gaan zometeen een gesprek houden met Gerard Scholten, de duinwachter. Die zit gezellig aan de bar en die komt er zometeen bij zitten. We gaan eerst nog een nummertje draaien. Een uh, nummertje om een beetje in de stemming te komen. Als het goed is, staat het nummer klaar. Ik ben vandaag zo vrolijk. Meneer Schotten. Inmiddels is aangeschoven Gerard Scholten, de duinwachter, die in de waterleiding Duinde nieuwe excursies heeft bedacht. Heb ik dat goed zo verwoord? Ja, goedemorgen allemaal trouwens. Inderdaad, uh, niet alleen nieuwe excursies, maar uh, er is veel meer aan de hand in die Amsterdamse waterleiding Duinde. Vertel, vertel. Ja, ik, nee, het is namelijk, het, is, het voorjaar is geweest, de zomer komt eraan natuurlijk. En het was weer van de... Ja, Dit jaar nog, denk je? Ja. <laughs> ja, inderdaad, ik had net ook een hele bui plans op mijn kop en... Uh, ja, Maar goed, zo, dat is het de Hollandse weer. Ik ben er gek op, hè, want anders moet je geen duimwachter worden natuurlijk. Maar goed, het is zo namelijk het was van de jonge dieren in de duinen. Dat vind, daar wilde ik ook het een en ander over vertellen. Want uh, we hebben de jonge vossen, die zijn vanzelf alweer boven de grond gekropen. De jonge reekalafies. Maar nu komen binnenkort ook de jonge... Damhertkalven. Nou, en daar lopen er nog wel een paar van rond van die damherten. Een oh, paar. Dus... Ja. <laughs> ze lopen hier oh. door de straat heen. Oh ja, ja, ja ik, ik heb nog zo gezegd, jongens. Vanaf uh, 1 juni niet meer, maar ze blijven komen, die mannen. Hè. Dat er, zijn staan die veel, jongen. er staan te veel viooltjes buiten. Ja, ja, ja die Richard hier van de parkeerterrein ook. Die doet enorm zijn best om een mooie bakken buiten te zetten. Maar elke keer trekken ze de weer uit. Ze vinden ze het, ja, ze vinden dat toch te lekker. Ik denk dat ze een beetje te veel geconditioneerd zijn. Weet je wel, dan... Ze weten dat hier het lekkere gras is, die ja. lekkere plantjes... en dan die jonge, omstuimige damherten, die mannetjes... ja die, die, die komen steeds uh, nog Die komen af op die lekkere vioollucht. Ja, ja. ja, ja, ja. het wordt wel steeds minder hoor. Het zijn er nog maar een paar. Maar ja, je hoopt vanzelf dat het op een gegeven moment echt stopt... want anders uh, ja, is het niet leuk meer natuurlijk. Ja. Maar goed, dat zijn dan de jonge mannetjes van vorig jaar. Maar nu als het goed is... Uh, ja dat zouden de wandelaars ook zeker gaan zien... Want dan, dan komen er uh, vanaf uh, de 20e ongeveer. He, dat is, want ze zijn zo uh, Mooi, 33. Duurt. Ja, ze ja, zijn 33 weken zwanger. Nou, maar zo is het ook vaak wel hoor. Want begin oktober is dan uh, de brons zo'n ja. beetje begint dat. En dan, uh, ja, dan begint het gewoon vanaf de 20 kunnen de eerste damhertkalfies uh, geboren worden. En omdat er zelf zoveel zijn, en omdat ze niet zo schuw zijn. Is dat voor het publiek uh, ja, een prachtig gezicht. En na een paar uur hobbelen die al achter moeders aan hè. Kijk, een reekalafie kan niet lopen de eerste paar uh, dagen. Dus die wordt uh, eigenlijk als het ware neergelegd, gedwongen neergelegd door de moeder. Die gaat, dan, uh, die gaat dan voedsel zoeken. Een paar keer per dag komt ze terug om te voeden. En dan uh, uiteindelijk kan het uh, reekalafie lopen. Daarom is die ook zo kwetsbaar voor die vossen. Hè. Vossen die, die vreten dus jonge reekalafies op. Ja. En dat is ook een van de oorzaken dat we zo weinig uh, reeën nog maar hebben. Die vos, uh, maar ook de vele damherten, zo concurrentiestrijd. dus een concurrentiestrijd, dus ja, dat is zonde van die uh, van die reekkalifies. Maar ja, die damhertkalven, die, uh, die gaan we binnenkort zien. In ieder geval, hoeveel van die uh, bambi's uh, lopen er nu door de duinen? De nou kleintjes. ja, als, als dat uh, kijk, als het nou weer ze zeggen altijd zo'n beetje 25% toename, dus ja, met de officiële telling, hè, dan moet ik ik hou de officiële telling aan, wat we echt geteld hebben hè, in eind uh, maart. Dat was 1200, we hebben 1200 damherten geteld. Iedereen weet natuurlijk ook wel. Daar hoef ik heus niet uh, stiekem over te doen. Je kan nooit alles tellen als wij telrondes doen. Als er een heuveltje kan ook wel weer een groepje damherten zijn. Zitten. Dus er zijn er meer natuurlijk. Maar goed, we gaan even uit voor 1200. 25 procent. Dan moet ik oh, goed reizen. 300 stuks van die uh, damherten uh, gaan. We hebben er nu 1500 inmiddels dan. Dan, dan. dan krijgen we er... Uh, ja, zeg maar... Uh, het ik denk het wel snel. Half, half juli krijgen we er sowieso. 1500 zijn er. Maar... We moeten niet vergeten, er zijn er 200, zijn er sowieso gevonden, valwild. Hè? Dat houden we tegenwoordig ook bij. Niet alleen wij, maar ook de gemeentes. Dat hebben jullie misschien ook wel eens gezien. Het Zandvoortse krantje in andere kranten. Dus alles wat op de wegen eromheen is aangereden. Of wat er bij ons, zeg maar, uh, gebroken lopers. Of met, met uh, ja, akelige dood. Met, met bijvoorbeeld, uh, soms hebben ze draad om, om hun nek heen, want dan waren ze uitgebroken uh, in, ...in de weilanden eromheen. Ja, en uh, daar staat alles draad voor die ja. koeien en die paarden. Dus alles bij elkaar hebben we zo'n beetje 200 uh, valwild geteld. Dus die moet je er eigenlijk wel aan weer aftrekken. Nou, oké. Okay. En ze gaan steeds meer naar de buren ook toe. Hè? Naar de Kennewe duinen in, in uh, uh, Bloemendaal. Die hebben een natuurbrug niet nodig. Uh, nou, om, om Ze komen <laughs> met zulke grote aantallen. <laughs> om dat valwild wat, wat te verminderen zou het wel kunnen. En het ergste is er zelf die, die ongelukken. Van, ja, je rijdt daar dan met je, met je auto of met je ja, gezin. En je opeens aan, dan met, ja, dus dat komt is ik, daarom, ik, zou die, ik wil zo gauw mogelijk die zo omhoog. En uh, dat ecoduct moet er gewoon komen. Want dan heb je tenminste persoonlijke ongelukken. Minder kans op. Nu zijn er allerlei uh, verhalen doen in de ronde, hè, dat uh, de rastering rondom de waterleidingduinen niet hoog genoeg zou zijn. Maar ook dat het niet volledig is uh, omrasterd, nee. omdat het dan gehouden dieren zouden zijn. Ja. Kun je ja. dat ontzenuwen of bevestigen? Nou, is, dat, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ja. het is zo. Uh, kijk, zandvoort Zandvoortselaar hebben ze gelukkig een uh, aantal jaren geleden al het raster omhoog gegooid. Nu zijn ze heel druk bezig hier bij de Zuidduinen van Zandvoort. Dat raster gaat ook omhoog. Daartussen, uh, even kijken bij Bentveld, he, daar hebben we de Bodaan. Ja. En helemaal naar Panneland gaat allemaal rasteren omhoog. Dus eigenlijk het hele duin wordt ingerasterd. Behalve bij de zeereep. Ja. Daar hebben we op zich ook niet zo gauw last van, natuurlijk. Die kunnen alleen dan de zeereep op en het strand op. Maar ja, Damheten, die, die, die, die wat ik net zei, die mannetjes, die jonge mannetjes. Die die worden, ja, ja. ja, maar die worden ook uit, uit het territorium gestoten door die grote volwassen mannetjes. Daar, kijk maar eens goed. Je ziet geen hinden hier in het dorp. Allemaal mannetjes. Die hinden zitten een beetje midden in het duin. Ja, ja, ik heb de foto's gezien dat ze op het ja. zwarte veld lopen. Dat waren allemaal mannetjes. Ja. Koningsstraat, zwarte veld. Dat zijn soort asielzoekers eigenlijk. Ja, ja, ja die, ze blijven. Nou, ze zijn wel op zoek in ieder geval. Viooltjes zoeken ze. Ja, ja. Nee, maar dus via, je hebt nog kans dat ze dan via het strand even goed het dorp inkomen. Want ze vinden altijd wel wat gaatjes natuurlijk. Maar. ...als het helemaal ingerasterd is... ...en daar, dat plan is gewoon heel druk bezig... ...maar ja, we vallen onder de Flora-Fauna-wet... ...de zo'n verschrikkelijk ingewikkelde wet... ...en diegenen die daarachter zitten... ...die zeggen gewoon nee... ...die wet moet uh, gerespecteerd worden... ...dus die rasters, ja die komen nog niet... ...ik zou zeggen van... ...jeetje mine man, wat is nou het grootste leed ...zet dat raster er nou neer... ...ik bedoel... Uh, al, om al die regeltjes, uh, die, ja, die, die word, daar wordt wel aan vandaan even goed. Nu nou duurt het misschien nog een jaar voordat het raster er komt. Ik had zo gehoopt dat het aankomende winter dat raster hier omhoog zou gaan. Want nou is het wel leuk geweest met die vele damherten in dit dorp. Kijk, als er af en toe nog eens eentje loopt, ja, dat kan. He, we zitten hier in het dorp midden in de natuur, daar zijn we allemaal wat trots op. Ja. Aan de ene kant het zee en strand en aan de andere kant alles, bos en natuur om ons heen. Maar het kan ook te gek. Ze zijn uh, soms heel brutaal, want ik heb er verhalen over gehoord van mensen die dus een opritje hebben. En dan staan ze dus ochtends vroeg om half zes op je opritje, liggen ze daar een beetje te liggen daar. Ja. En dan wil de man naar zijn werk toe en die rijdt ze auto uit de garage, maar ze blijven gewoon liggen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dat is nog, ja, inderdaad. Want nu als ik door de duinen rijd en mijn avonddienst zit erop, dan zijn die wegen Die zijn opgewarmd door de zon... Maar dan moet je niet denken dat ze aan de kant gaan hoor. Ik moet ja. potverdorie slalommen. Dan kan ik dat nog een beetje van skiën van vroeger. Maar ik bedoel, het, <laughs> het valt niet mee. Nee, dan ja. ze gaan niet aan de kant. Je hebt het over skiën. Andere vraag. Hou jij niet van voetbal? Ja, zeker. Waarom ga je dan een wandeltocht organiseren? Ja, ja maar ik heb het. Ja, ik een beetje, ja, het is een beetje. Het trucje voor mij ook hoor. Ik doe net of, het voor zelf, uh, of ik het allemaal uh, helemaal niks interesseert. Maar die donderdag, volgens mij, donderdag speelt Nederland dan daarna. He. Kijk, ja. woensdag loop ik dan. Ik denk, nou ja, één Dan speelt Duitsland. Ja, maar ja, ik nee, heb toch avonddienst goeie. tot tien uur. Dus <laughs> ik denk, weet je wat, laat ik er maar wat van maken. Ik, uh, ik doe gewoon twee keer drie kwartier uh, loop ik sowieso. Hmm. Met, ze, met, de, met de dames en heren. Er zijn trouwens nou, iets van tien tot vijftien uh, mensen die zich opgegeven hebben. Het is aankomende woensdag. Ja. En uh, starten we om uh, acht uur bij Pannenland. En dan met uh, 22 deelnemers kunnen we ermee. Ik heb de thee al klaarstaan voor de rust. Ja, ook nog wat anders erbij hoor. Ik bedoel, alles... Uh, fluitje heb ik bij me bij de hand. Daar wordt verder niet uh, echt gevoetbald vanzelf zelf of hard gelopen. Gewoon lekker uh, struinen door de duinen. En alles wat we tegenkomen. Ik hoop dan inderdaad die avond, de eerste jongen... Dan het uh, tegen te komen met, uh, met uh, al mijn mensen die met me meelopen. Dus ja, daar heb ik wel zin in. En dan uh, hoor ik wel uh, later op de tv... Bij uh, Studio Sport Channel uh, wat uitslaan. Dat Duitsland eindelijk is uitgeslagen. Ja, nou, ik weet het niet. He. Die draaien zo verschrikkelijk goed. Dus, uh, ik hey, zie hey, ze dan met ja, Nederland in de finale de komen. Die heeft ze verloren hoor. Ja, die, ja. Ja. ja, dat is zo. Ja. Heel leuk. Ja, ja. ja, dat was heel leuk. Ja. Eindelijk. Dus uh, nee, dat, dat, dat gaat gewoon door woensdag. Dus ik hoop dat er nog wat mensen aansluiten. En, uh, ja, het is niet gewone thee natuurlijk. Hè. Het, is, het is zelf uh, van, de, van de muntthee, hè, van de watermunt. Die pluk ik eerst van tevoren. De eerste, loodje, de, de eerste jonge uh, loodjes komen alweer uit de grond, zeg maar. Dus uh, we gaan het wel een beetje op een natuurlijke manier doen. Dus dat is, dat is woensdag de 23e. En ik heb gauw even van uh, internet allemaal uh, een hele uitdraai gemaakt van de volgende excursie. Want het nieuwe bladstruinen, die ligt wel klaar. Die is toevallig net vanmorgen gearriveerd, maar... Ja, die heb ik nog niet mee kunnen nemen. Dus ik denk, ik neem deze mooi mee. Want ja, zoals we verder zien... Ik zou maar even, even doorgaan, denk Je ik. Ik mag het uh, voorlezen, hoor. Tuurlijk. Ja, want vrijdag de 2 juli... Dan is er een fietsexcursie weer in de duinen. Nou, fietsexcursie is op zich wel bijzonder. Kijk eens. Kijk, jeetje, kijk eens aan. Ik, ik, nou, ik krijg hem aangereikt, zeg. Wat leuk. Struinen. Ja. Oh, wat, ja, hij is mooi, zeg. Ja, ik mag er aan meewerken. Maar ik, zie, ik heb hem nog niet gezien, natuurlijk, dan. En... Uh. Uh, hij ziet er weer heel mooi uit. Ja, het gaat dit keer over uh, ja, struinen en ontspannen in de, in, in de duinen. En uh, ik keer hem gewoon op dit plaatje. En dan staat het uh, lijf uh, op de achterkant. 2 uh, juni hier, fiets, fietsexcursie in de duinen. Om 1 uh, uur staat dat bij de oase, 5 euro. Nou, wij zorgen zelf voor fietsen. Twee boswachters gaan mee, die begeleiden dan deze groep. En uh, je gaat de verboden gebieden in met je fiets. We gaan water drinken uit de duinen. Ja, het is een beetje link natuurlijk. Je zou zeggen, ja, water drinken in de duinen. Het is toch gezuiverd. En daarom, wij, de, wij weten, wij fietsen naar het punt toe... waar het water op de meest schone manier eruit komt, zeg maar. Dat is uit de geulen. Is het net door het hele zandpakket heen. Dus dan kan het er nog wel wat... Ja, Mag het smaakt het een wel beetje grondig. Ja, het, het smaakt toch <laughs> een beetje sowieso wel grondsmaak. Mag het wel van de GGD. We, we hebben een luisteraar. Uit, verdorie, ja, <laughs> <laughs> ja, ik moet niet te veel aan de school klappen inderdaad. Ja, mijn collega en ik die nemen in ieder geval altijd heel stoer. Als eerste een slokje. Soms volgen er uh, heel, uh, enkele andere mensen. Maar uh, hoeft niet natuurlijk. Maar dat is inderdaad vrijdag 2 juni. Nou, dan, om leuk, dan ga ik toch even opnoemen. 7 juli, het is nog wel een stukje weg... Dan heb ik de eer om een, ook een excursie te geven. Natuur en meditatie. Nou, vorig jaar gaf ik wel eens een excursie natuur en tikkun. Dan deden we allerlei ontspanningsoefeningen. En deze mevrouw die loopt nog met me mee. Die doet namelijk is personal coaching doet ze aan. En groepscoaching. En ze, doet, ze werkt heel veel met zintuigen. Dus als we daar in het bos staan. Laat ze zeg maar... Ja, de geluiden, de, de wind en alles laat ze je ervaren. En dat aan de hand van bepaalde oefeningen. En ik spring er een beetje omheen, vertel het algemene verhaal. En uh, nou, zo lopen we met een groep uh, mensen door de duinen heen. En we eindigen zelf bij schuilenrust. Daar staat de borrel alweer klaar om lekker te ontspannen. En door het donker weer terug te lopen naar, uh, naar Panneland. Het fluitje staat klaar. Ja. <laughs> ja, dat is, dat is, uh, dat is uh, 7 juli om 8 uur, ook bij ingang en, uh, nou Dat zijn de eerste excursies voor, uh, ja, voor ja, de komende is die, weken. Misschien nog een mooie, ja? ja, twee dagen later. Twee dagen later, ja, de nationale nacht van de nachtvlinders. Inderdaad, dat Kijk, is. nachtvlinders uh, hebben we hier genoeg in voor, maar <laughs> ja. niet in de Ja, daar <laughs> <laughs> ja, wordt straks ook weer over verteld, geloof ik, hè, die bastaard uh, Stijn Rups... Dat wordt uiteindelijk een nachtvlinder. Dus uh, maar daar mag ik niks over verklappen. Want anders maak ik het gras weg voor de voeten van mijn volgende, voor de volgende spreker. Maar uh, dit is ook een hele leuke. Daar ga je om half tien de duinen in. En dat zijn de specialisten van de nachtvlinder werkgroep. Ja, we hebben allerlei werkgroepen in de duin. En die uh, starten inderdaad bij de oase. Hè, dat is gratis. En dat, die gaan er echt op in. Van... Uh, ja, die gaan de duinen in en die zoeken dus die nachtvlinders allemaal op. Die hebben allemaal soorten, ja, vang, Paraplus vaak. Weet je wel, daar vangen ze die nachtvlinders in op en hebben ze klein vergrootglazen glazen bij zich. Dan kun je, ja, kun je bekijken van wat voor soorten nachtvlinders. Want dat wist ik trouwens ook niet een paar jaar geleden. Er zijn vele keren meer nachtvlinders dan bijvoorbeeld dagvlinders. Dat zou je, ja, die dagvlinders die vallen zelf op, hè? die dagbouwenhoogte gehakkelde Aurelia en... Uh, wat hebben we? Uh, Oranje tipje. Dat is nou wel even te noemen in deze tijd. Allemaal prachtige vlinders. Maar die nachtvlinders... die motten eigenlijk... Ja, die hebben vaak een beschutte, donkere kleur. Maar er zijn er vele... vele meer uh, nachtvlinders dan, uh, dan dagvlinders. Dus een hele interessante excursie... met de familie Koning. En een vleermuis excursie, hebben jullie die ook? Ja, die, die staat hier ook ergens op. Even, even, even nog over die nachtvlinders. Er staat hier... Met behulp van lamp en smeer. Wat is smeer? Ja, ik weet wel wat smeer is, maar wat, wat, wat bedoelt met smeer? Geen oorsmeer voor. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nou, dat is een hele goede zin. <laughs> ja, je moet, ja, die lamp moet je natuurlijk meenemen. Ja. En ik weet zelfs, ze, ze, ze, ze, die opvangbakken, dat is een net, een uitklapbaar net. En ik denk dat daar bepaalde luchtjes in zitten. Wat die nachtvlinders, want die hebben ook planten. En dat, dat is dan zeg maar wat die uh, nachtvlinders speciaal aantrekt. Ja, een ja. lokmiddel. Ja. En die, uh, ja, dan, ja, zo lokken ze meer. Uh, maar het gaat enorm hard hoor. Als je even met een lamp loopt door de duinen heen en je kan ze ergens in opvangen. Nou, je hebt tientallen gelijk. Uh, maar het leuke is, en hun weten ook nog hoe ze heten dus, <laughs> en, en ik kan er wel een paar, maar uh, ja, niet zoveel, nee. En muggen, heb je die ook in de duinen? Oeh, ja. Nou, Als je dat... met een lamp loopt, dan... Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik heb, ik heb vorige, week nog een, uh, vorige week nog een excursie gehad. En toen waren ze er gelukkig nog niet zo erg. Uh, wel boven de water, maar nog niet zeg maar, tussen, tussen de bomen en uh, de plekjes waar ik dan even rust hou. Dus maar in augustus, moet ik eerlijk zeggen, dan de mensen die dan mee gaan lopen. Goed, goed insmeren. Ja, dan moet je enorm, want ik heb dat ook. Want toen had ik ook zo'n ja, meditatie, zeg maar, deden we dan ergens stilstaan. En wat houdingen en ontspanningshoudingen. En de energie laten uh, stromen in je lichaam. Maar ja, je kon niet stilstaan, want je was steeds aan het klappen om die muggen van je af te slaan. Dus dat, daar, ja, daar moeten mensen wel rekening mee houden. Ja. Gerard, ik zie dat voor sommige wandelingen hoef je je niet aan te melden en voor anderen wel. Waarom is dat? Ja, ja die, uh, die, die, die, die zondagswandelingen hè, en die uh, vroege vogelwandelingen, dat zijn, die gaan altijd gewoon door. Die, die, die, uh, die, ja, daar neem ik mijn petje voor af, dat zijn vrijwilligers, sommige... Die uh, Siem Langeveld bijvoorbeeld... die stond in het vorige struinen met een interview... die doet het al 30 jaar vrijwillig... en dan twee keer per maand die uh, zondagwandeling... en één keer per maand die vroege volgewandeling. Die staat, die staat er gewoon bij de ingang... elke keer een andere ingang... of bij het bezoekerscentrum op zondag. En hij, die wacht af wat er komt. Soms lopen er maar twee mensen mee. Maar het zijn vaak wel enorm geïnteresseerde mensen. Hm. En soms lopen er zomaar 15 mensen met hem mee. En dat is gewoon... Uh, hij vertelt gewoon... Het nieuwtjes van op dat moment in het duin, afhankelijk van de jaargetijde. Hij is erg gespecialiseerd, bijvoorbeeld in insecten. en in uh, de andere weer in paddenstoelen. Dus zo zoeken we hun in op hun specialisme. en een beetje op de groep. Maar dat is uh, gratis. Alleen de excursie die wij organiseren vanuit Waternet. daar moet je een boswachter echt speciaal voor vrijmaken. Ja, en we doen er vaak een drankje bij. Ja, dat moet toch. Uh, en de intrace zitten wij in. Dus dat, ja, dat moet er zelf sowieso betaald worden. En dan, maar ja. Het is of 5 euro, of als er dan nog speciaal een fiets bij zit, of uh, extra dank, drankjes. Ja, dan is het 7,50 euro. Als ik iemand moet inhuren, bijvoorbeeld voor die meditatie. Dus de prijzen die vallen nogal mee. En, uh, en de excursies die zijn fantastisch. Mm -hmm. Mag ik al wat vragen over de vleermuizen? Nu wel. Nu wel, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, ik ben namelijk zelf geïnteresseerd in vleermuizen. Want er stikt van de bunkers daar, ja. uit uh, de Tweede Wereldoorlog. En ik heb begrepen dat er heel veel van die bunkers, dat zijn vleermuizenpleisterplaatsen. Ja, ja, dat klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, we hadden zelf hebben we, uh, in totaal hadden we 165 vleermuizen, bunkers, sorry. We hadden 165 bunkers geteld, hè, tot nu toe. Toen kregen we een paar jaar geleden de bunkerwerkgroep uit Zandvoort... die uh, uit de illegaliteit wilde stappen. Die ken ik heel erg goed. Ja, ja, ja, ja. en dat hebben ze ook gedaan. En toen met die 1 april-grap zijn ze gelegaliseerd. Dus daar hebben we nou een hele goede samenwerking mee. En die hadden al 400 bunkers ontdekt... Met hun prikstokken, met hun nachtelijke uh, avonturen. We hebben het wel eens op ze proberen te jagen en te bekeuren. Maar ze waren ons toch altijd te slim af. Ja, ik zat er en... vroeger ook bij. Ja. <laughs> nou, ik heb wel eens van iemand gehoord, nou, jullie trapten eigenlijk bijna op ons. Maar we lagen er half onder de grond in camouflage pakken. Dus we, we hadden niks gezien, ondanks ik onze kijkers. Ik kan jou verhalen kijkers... vertellen, dat we je ja, niet ja. weten. <laughs> nou, Wij vonden het leuk hoor, s'nachts surveilleren. En jullie hadden ook schik, begrijp ik. En, uh, en verder werd er niks vernield. Maar het mocht nou eenmaal, mochten we eenmaal niet. Dus daarom is het prachtig mooi dat we nu een samenwerking hebben. Hun uh, gaan, uh, hebben, de hebben de gegevens van al die bunkers aan ons doorgegeven. Wij gaan kijken met de Vleermuizenwerkgroep welke er geschikt zijn voor de Vleermuizenhuisvesting. Daar gaan we wat uh, verbouwingen in doen zeg maar, hè, tegen de plafonds. Ja, ik noem het altijd maar een soort, uh, uh, soort, soort, soort matrassen zeg maar, hè, wat er aangehangen wordt. En daar kunnen die vleermuisjes uh, tussen gaan zitten. Wij uh, maken ze dicht met, uh, uh, ja, met ijzerwerk zeg maar, helemaal. Dat de mensen er niet meer in kunnen kruipen. Dus dat het echt een vleermuizenverblijf is. Nou, die vliegen er zelf in en uit. En er blijven nog zatbunkers over voor, voor het publiek, voor jong en oud... om eventjes in te kruipen of even in te kijken. Dus, op dus te die, graven. Ja, of op te graven. <laughs> ja. En uh, zo gauw we hun bijvoorbeeld weer uh, gaan graven... gaan ze ons altijd inlichten, nou, de vleermuizenwerkgroep. Zodat het allemaal uh, ja, legaal is. En, uh, Een goede harmonie. Dus, ja, precies. Ja. Hun hebben er wat aan, wij hebben er wat aan. En de vleermuizen. Want er zitten er nogal wat. Hè. Dat is, het is uh, die watervleermuizen, het is dat hele kleintje... De, uh, uh, groot oor nou dat, dat, dat zijn. Uh, even wat groter, de roze vleermuis, nou, die zijn nog groter. Ja, en met een beddetector, want die hebben ze zeker mee hoor, met die vleermuisexcursie. Kun je precies ook horen aan de slag van de vleugels en aan de frequentie. Ja, we, met welke vleermuis je te maken hebt. Dus ja, dat zijn echt hele interessante uh, excursies. Alleen, alleen ik kan niet, uh, ja, ik doe het niet, ik ben niet gespecialiseerd genoeg. Maar daar hebben we wel iemand voor ingehuurd. En dat is dan ook 28 augustus, dat is nog heel ver. Tussendoor kom ik nog wel eens een keertje, denk ik. Maar het is een hele leuke excursie. De nacht van de Europese vleermuis. Dus speciaal iemand ingehuurd van de vleermuizenwerkgroep die dan die excursie gaat leiden. Oké, nou dankjewel. Gerard, bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Graag tot de volgende keer. Nou, dat doen we ook heel graag. Oké, tot ziens weer. tafel inmiddels aan de Vries van de GGD uit Haarlem? Uh, nou, tegenwoordig staat ons kantoor in Hoofddorp. in Hoofddorp. Maar Haarlem hoort nog wel steeds tot de regio net van de GGD net zoals Zandvoort natuurlijk. Ja. We gaan het hebben over een bijzondere badgast. De ja. Bastard satijnrups. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ik tot uh, eind april had ik er ook nog nooit van gehoord. Dus wat dat betreft uh, is het voor ons ook een uh, een nieuw beestje, hoewel die natuurlijk eigenlijk helemaal niet nieuw is, want uh, hij komt al uh, heel lang voor in de duinen, deze rups. En, uh, uh, maar dit, wij kregen eind april de eerste melding, een vraag erover: van we, wij zien hier een rups en uh, we hebben er last van. Dus die rups hebben we opgehaald. En uh, toen bleek het om de bastaat-satijn-rups te gaan. En dat was de eerste melding. Toen hadden we ook nog niet door dat de, dat. dat uh, ja, voor, ons, voor ons toch wel onverwacht... dat dat toch wel toch een, een plaag zou worden. Nee. En het idee is dat... Uh, dat ja, hij is er altijd al. Hij hoort eigenlijk in de duinen te zitten. Hij houdt bijvoorbeeld erg van de duindorenblaadjes Maar door een winter... waarschijnlijk was... Uh, omdat het een hele koude, constante winter is geweest... is er, zijn er zoveel van die uh, rupsen gekomen... dat die niet genoeg hadden... aan de blaadjes van de duindoren En die zijn aan de wandel gegaan... en daardoor is dus Het idee dat we met name daardoor dit jaar uh, zoveel, uh, of tenminste toch wel, uh, overlast hebben van deze rups. Op het strand? Op het strand, ja. Hij dacht van kom, ga ik ga eens op zoek. Ja, ja, misschien. Ik weet niet waardoor hij uh, die kant opgetrokken is. Uh, hij kan ook wel de andere kant opgetrokken zijn, hoor. waar nog meer uh, wat duindoorns te vinden zijn. Maar misschien, ik, ik weet niet waar hij door zich te laten leiden. Misschien dat hij dacht van nou, het ruikt daar wel lekker. Ik ga eens... Uh, ik ga eens die kant op. Dus de zilte zout uh, zeelicht opsnuiven. Ja, we hadden net ook al over die rups, over die nachtvlinders. Hè? Want het wordt uiteindelijk uh, een nachtvlinder. Uh, en misschien dat die rup zich ook al enigszins laat leiden door de Ik weet het niet. Maar normaal blijft hij dus in die duindoren zitten, eet daar lekker zijn, uh, zijn blaadjes. En, uh, uh, en dan, dan vinden we er niet. Kijk, er zal best wel eens eerder iemand ooit uitslag gekregen hebben door de brandharen van die Rups. Want dat is het probleem. Maar als dat zo heel weinig voorkomt, dan. Uh, nou, ik weet het misschien niet eens. van. Ik heb vandaag uitslag. Hé, hey, waar zou dat van zijn? Maar nu is het toch dat men, als men op het strand is geweest en men heeft uitslag, dat men toch wel denkt van, nou... Ik ben niet in zee geweest, het was geen kwal. Wat zeg je? Het? Ik ben niet in zee geweest, het was geen kwal, maar ik heb wel nee, jeuk. Ja, precies. Ja. En dan, uh, uh, ja, dus nu denkt men toch van, hé, hey, dat zal dan wel die rup zijn. Het is natuurlijk een huiduitslag, kan het geven. Het, er zijn natuurlijk heel veel dingen die huiduitslag kunnen geven. Je kan niet precies zeggen van nou dit is dan typisch voor de bastaardse tuinrups de uitslag. Maar uh, um, ja, het, het, het verband wordt dan gelegd. En het is dus heel waarschijnlijk dan dat men het heeft van door de brandharen door contact daarmee. Even een vraagje. Hoe ziet hij eruit? En wat moet je vooral niet doen? Het is een, een rupje van zo'n 1, 1,5 centimeter. En um, hij heeft uh, haren... Dat zijn eigenlijk nog niet de brandharen die je ziet. Maar dat cijfer is wel haarig. Er zijn veel rupjes, hè, die hebben haren. Um, die brandhaartjes zijn wat kleiner, maar die zijn wel heel vervelend. En dan heeft hij ook nog twee rode stippen stip op zijn achterlijf. Daar is hij goed aan te herkennen. Mm -hmm. en, um, Een soort achterlichten. Nou ja, ik weet niet of je ze in het donker ziet. Maar uh, <laughs> je ziet... Dat heb ik nu... Ik heb hem nog niet... Uh, maar dat zijn in ieder geval... Uh, ze zitten zo op, achter elkaar op de... Op zijn achterlijfje. En daar is hij heel goed aan te herkennen. Nou is een rups natuurlijk een leuk speelgoed voor kinderen. Ja, precies. En dat, dat is ook wel zo. De meeste rups is dat geen probleem. Maar bij deze rups daar moeten de kinderen van afblijven. Want op het moment dat je hem aanraakt heb je kans dat die brandhaartjes vrijkomen. En dat geeft irritatie. Uh, dat, dat, ja, dat, dat, en dan zeker ook omdat die kinderen dan toch vaker weer in hun ogen wrijven met die handen. En daar wil je het niet hebben. Want dan kan je dus ook nog irritatie aan je ogen krijgen. Um, dus dat moet dus echt van afblijven van die rups. Wat is er tegen te doen als je uiteindelijk toch geraakt bent door zo'n... Uh, nou, afspoelen rups. is het idee. Het beste is dan uh, afspoelen. Uh, nou, er is een grote plas water, dus... Daar kan het. Daar kan het. Dat is wel verstandig dat je dat doet. En... Um, wat ik ook wel heb gehoord, wat zou werken, dat, is, uh, dat kennen we ook wel. We hebben een rups die al heel bekend is in Nederland. En tot nu toe is het niet in deze regio verschenen. Dat is de eikenprocessierups, waarbij ja. ja. echt in Brabant en uh, ja, het oosten van het land. hele witte lamen zie je soms. Ja, ja dat, is dat is weer een andere rups. Dat is weer een andere. Oh, is het... Dit is de eiken rups ja. die zit in de, in de, in de eiken. Die heeft ook van die brandharen en die verwaaien dan. Dat kan trouwens bij deze rups ook wel zijn hoor. Dat die bijvoorbeeld vanuit de spinsels de, de, de, de, de haren verwaaien. Maar daar wordt dus ook wel toegepast om met plakband over de huid heen te gaan. Dus als je het voelt, als je denkt van hé, hey, ik heb contact gehad. Of je ziet irritatie, dat je dus uh, uh, met plakband over de huid kan gaan en dat er aftrekken. Dat zou die haren meetrekken. Dus dat is op zich ook nog een, uh, een tip. Die je kan toepassen. Die wordt wel toegepast. En, uh, ik hoorde zelfs van iemand die had, het, uh, die had een tijdje al klachten en heeft het toen gedaan. En die beweerde dat het toen nog hielp. Dus, kijk, van die huidverschijnselen kan je toch wel ook best wel lang klachten houden. Dus, het kan van dagen tot toch wel een paar weken zijn. Uh, dat is natuurlijk heel vervelend, dus dat, dat wil je toch graag voorkomen. Dit is natuurlijk ook een manier om te voorkomen, is, uh, omdat je dus eventueel ook nog de haren kunnen verwaaien hè, vanuit. Uh, Um, vanuit, vanuit de spinsels die ze maken. Um, dan kan je dus, uh, als je je huid bedekt met kleren... dan heb je ook minder kans dat, je, dat ze tegen je aanwaaien. Maar ja, ja je dat je is stond, natuurlijk... Dat zeg je, ja, precies, dus dat is een lastig advies. <laughs> maar dat zou je dus op zich... Uh, uh, kijk, er zijn natuurlijk... Ja, dat is wel iets waar je rekening mee kan houden. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat veel mensen toch de last hebben... doordat ze echt contact hebben met de RUB zelf. En, uh, um, maar dat is, sommige mensen zeggen van... nou, ik heb hem toch niet aangeraakt en ik heb er toch last van. En dan moet het toch door het verwaaien zijn. Hoe is het momenteel gesteld met de teken? Eh... Uh, nou, je hier toch zit. Nou, ik hier ja. toch zit. Ja, ja. Nou, de teken... Kijk, die bastaardse tijmrups... Die, die verdwijnt binnen enkele weken. Die, omdat die gaat verpoppen. Ja. Um, die komen dat dan wordt al, het lijkt ook al... Bijvoorbeeld in Bloemendaal... Waar ze er vrij veel last van hebben... Dat men toch het idee heeft... Dat men nu misschien ook door het weer... Maar in ieder geval dat, dat die... Uh, dat die toch het minder wordt. Maar de teken, die zijn er nog zeker. En um, de... de de piek van het bijten, dat, dat verschilt wel een beetje, moet ik zeggen, van de tekenbeten. Vorig jaar lag de piek in juli. Dus um, we hebben hem nog niet gehad, en dat blijft natuurlijk toch zaak. Want dat is ook, uh, ja, wat dat betreft moeten we als GGD. Dat is niet zo leuk als die meneer hiervoor. Die allemaal leuke dingen kan vertellen over hoeveel plezier je van alle beestjes kan hebben. De GGD heeft dan weer de boodschap van kijk uit voor allerlei beestjes. Dat is wel helemaal jammer. Maar die teken is natuurlijk heel vervelend. En, uh, omdat hij de ziekte van Lyme in ieder geval kan overbrengen. Dus dat blijft toch zaak voor iedereen. Ja, ook hier heb je weer dat je zegt van uh, zorg dat je niet te bloot bent. Maar uh, anders um, kijk als je geweest bent in de duinen. Of zelfs in je eigen tuin kan die ook wel zitten. Kijk s'avonds even na of laat je nakijken of je toch niet ergens een teekje hebt en uh, verwijder dat meteen. Als je het binnen 24 uur of eigenlijk liever nog dezelfde dag verwijdert, dan kan je er eigenlijk geen ziekte van Lyme van krijgen. Dus dat blijft belangrijk om dat goed vol te houden en zeker nog omdat ze in de maand juli nog heel bijterig zijn. En nog wat langer ook hoor, het gaat nog... Uh, het kan het hele jaar doorgaan, maar het kan ook nog in augustus en september kunnen ze ook nog behoorlijk uh, bijten. Dus men moet er attent op blijven. Het is een hele vervelende ziekte. Is het een, een, een insect wat typisch in Nederland voorkomt? Welke? Tik. Nee hoor. Die komt uh, in, ook in een heleboel andere landen voor. En wij hebben hem wel heel veel. En, maar hij komt bijvoorbeeld ook in Amerika voor. Noord, in het, noord, uh, zeg het Noordelijk Halfrond komt hij veel voor. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, afgelopen week uh, gewandeld in Oostenrijk. Daar kennen ze hem helemaal niet. Nou, daar kennen ze hem wel zeker. Nou, dat hebben ze tegen mij ontkend. Nou, de, daar Ik heb je nog. een. beetje een... toerisme in. Nou, die, take, die, take, die kan nog meer ziektes voortbrengen. En in Oostenrijk is die dan niet zozeer berucht. Diezelfde teek, Want je hebt ook een heleboel verschillende teken. Net als je een hoop verschillende rupsen en vlinders hebt. Ja, je hebt ook hier ook. Maar um, apotheken. Ja, ja, ja. <laughs> Discotheken ja. hebben we hier ook. Um, maar, um, wat we ook nog. Oh ja, die teek in Oostenrijk, die is nog lastig, dat is ook nog lastig. Want die. Is niet zozeer berucht voor het overbrengen van de ziekte van Lyme, maar daar hebben ze weer een andere ziekte. Dat is een. Um, ik zal het maar gewoon afkorten: FSME. En dat kan een, een, een neurologische ziekte geven, oh. onder andere een hersenontsteking. Dus um, daar heb je nog een groter probleem, zou ik bijna zeggen, omdat uh, bij de, de, deze teken, wat wij hier kennen, de ziekte dat duurt als je. Um, als je hem snel genoeg verwijdert, de take, heb je geen probleem. Want dan heb je, kan je nog niet besmet zijn. Maar bij die Oostenrijkse ziekte, dan kan die meteen uh, je besmetten. Dus dat is helemaal heel, heel vervelend. Dat, dat zou ik nog lastiger vinden. Dus wat dat betreft zijn we hier nog goed af met onze take. Of met onze ziekte. Als je je maar goed controleert dan, um, en je verwijdert ze op tijd, zou je daar niet ziek van kunnen worden. Even een tip voor de luisteraars: als je dan een take hebt. Hoe haal je hem weg? Dan um, heb je, uh, moet je in ieder geval niet van tevoren dat ding bewerken, maar je haalt hem weg met een tekenverwijderaar. Je hebt de verschillende, je hebt pizzetten, je hebt lepeltjes waar ik zelf erg enthousiast over ben. En die kan je kopen in de, bij de toergist of de apotheek. En, um, uh, en dan kan je hem verwijderen. Oké, okay. plakband helpt niet? Bij deze niet. Nee, daar we ze, daarvoor moeten we dan bij de RUPS, als je contact met de RUPS gehad hebt. Een ja. spijker in twee secondenlijnen. Nee, ik zou hem niet vastplakken. Dat doet hij zelf al. Nee. Je moet er vanaf. Met, met een tekenverwijderaar, die moet je gewoon, als je hier in Zandvoort woont, moet je die gewoon in huis hebben. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. entertainer van Scott Joplin. Maar we gaan het over een heel andere pianist hebben. Zo Goedemorgen Toosbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen weer een concert. Ja. Piano, Piano. morgen. Ja. Geen honkie Heel veel mensen vinden dat mooi. En ze vechten om de plek waar je de pianist op de vingers kan kijken. Mm -hmm. En niet zo letterlijk op de vingers kijken dat ze hè, gaan ja. corrigeren. Maar mensen vinden het heel mooi om te zien hoe dan die vingers over die Gaan. En... Ja, sommige pianisten kunnen dat echt heel mooi. Hè? Dan zie je ja. ze met hele sferen. Ja, ja. ja. Zien ze dat, uh, dat ja piano en dan spelen. gaan die handen. Ja. Dan gaat de linkerhand <coughs> over de rechter of andersom. en De ene hand gaat dan heel langzaam en de andere gaat snel. Ja, Dat vind ik geweldig. Ja, ja, ik vind het, het knap hoor. Ik ja. kan, kan geen piano spelen, maar niet. als ik dat dan zie, dan denk ik uh, ik Zou, zou het, het wel willen? Hè? Zou het best wel willen? Ja, ik ja. ook. Ik heb, vroeger zei ik wel eens tegen mijn moeder, ik zou wel eens piano willen spelen. Ze zei, heb je geen goede vingers voor. Ik dacht ook, van, dat kost allemaal geld. Gaan we niet aan beginnen? <laughs> ja, je moet lange vingers hebben, oh, zeggen ze, maar uh, ah, nee. die, die heb ik wel. <laughs> nee, piano, ja. En een mooi programma, vind ik hoor. Ja, ik, ik ben wat dat betreft een beetje. Uh, een beetje ja. Huh? Je bent een beetje ja, wat ben je? <laughs> nee, nee, nee. nee, ik hou van Beethoven en Bach. Bach staat bovenaan mijn lijst en dan komt Beethoven. Dus, uh, en die gaat hij spelen. En uh, van Beethoven ook nog een van mijn lievelingsstukken: De Pathetiek. Ah. Dus dat, um, ja, mijn dag is morgen sowieso wel goed. Dan zijn allemaal dagen wel goed, maar morgen extra. En we hebben dan uh, uh, Bach en Scarlatti. En uh, Frederik Chopin een aantal stukken. Ja, Chopin kan natuurlijk niet ontbreken met piano. Nee, ja, je, je hebt wie je ja. is ook Mozart, ja. dan wordt het zo'n lange middag. Dat, ja. uh, dat doen we een andere keer. Ik ja. ben trouwens ook zeer gecharmeerd van de piano-stukken uh, uh, van Rachmaninov? Ja. ja, ja, is ook mooi. Dit ja. is, is zoveel mooi. Ja. Er zijn zoveel mooie stukken. Dus, uh, ja, uh, je maar moet, je moet kiezen. Ja, en maar, maar wie kiest nu in dit geval de, de ik, concertant ik, of, uh, of jij? Uh, wij zeggen altijd wij willen stem in het kapitel. Want uh, anders komen ze met stukken die uh, niet in het gehoor liggen bij onze luisteraars. En daar willen we toch ook een beetje rekening mee houden. Wij zeggen altijd wij hebben een klassiek FM publiek. Dus soms maar ik, ik, dat heb ik vorige keer geloof ik ook al gezegd ik probeer ze soms wel eens een beetje op te voeden hè? bij de hand te nemen door uh, wat andere stukken en wat andere componisten om ook te laten zien wat er nog meer is dan alleen maar Beethoven en Mozart en Chopin en soms wordt dan toch wel een dank afgenomen en soms zeggen mensen ook nou ik vond het erg zwaar dus we proberen wel toch rekening te houden met, uh, ja, met ons publiek en ook in de keuze van de stukken en heel vaak als ik er een beetje uh, stem in heb, probeer ik ook nog een beetje mijn eigen favorieten erdoor te drukken. <laughs> en dat is in dit geval gelukt met de pathetiek. Vertel ja. eens even iets over de pianist. Wie is het? Herman Rauw. Herman, ja, Herman die uh, ken ik uh, op luchtconcerten die hij geeft in Amsterdam. Hij woont op Sporenburg. En uh, daar geeft hij één keer per jaar altijd een openluchtconcert op het, aan het water. En daar ken ik hem van. Mm -hmm. En dat klinkt prachtig, mooi. Hij is verder, uh, ik weet niet als ik naar beneden ga kijken op mijn plaatje of ik daar nog te horen ben. Maar uh, in ieder geval, hij uh, heeft gestudeerd aan het Zweling Conservatorium. Wat uh, nou ja, best wel een goede naam heeft in Amsterdam. En uh, hij doet, uh, hij is dirigent van het Koor van het Omroeppastoraat. Hij geeft les aan het conservatorium. En uh, hij heeft een muziekschool in Amsterdam waar hij ook uh, les geeft aan leerlingen die na die lessen van hem doorstromen naar het conservatorium. Dus ik heb al ook met hem uh, het over gehad om volgend jaar iets te doen met die leerlingen nee, die ja, dus ja. doorgaan. En die dus ook plekken zoeken om, uh, om op te treden, om ervaring op te doen en om voor het publiek te spelen. Dus dat is heel leuk, dat, is, dat zit alweer in de pijplijn en daar, daar zijn we, we denken alweer vooruit. Als je dan denkt aan het uh, jonge talent, die zijn allemaal gecharmeerd ook van de stukken van anderhalve eeuw geleden. Ja, ja. Want het zo, zo oud is, ja, het al inmiddels. ja, ja. ja. Dat, en, maar ook op, op, om nieuwe, nieuwe componisten of uh, moderne componisten spelen ze ook graag hoor. Ja. En ja, ik. Ik ben er niet gecharmeerd van, dus ik zeg dan altijd meteen: van, Oh, dat klinkt voor geen meter. Je hoort geen, ik hoor geen klank. Je hoort wel klanken, maar er zit geen melodie. in. Mijn zit, gevoel zit, zit er zit geen verband in. Geen, geen melodie ja. zit erin. Ja. Maar goed, dat is that, that, ja. uh, maar waar je van houdt. Maar ja, vaak die jonge, jonge uh, uh, muzici in de dorp. Zou ik willen zeggen. Die, die spelen juist graag stukken van, uh, van die oude bekende componisten hoor. Dat, uh, en als ze dat ook nog heel goed kunnen. Want dat is misschien wel grappig. Uh, voor ons jubileumconcert, ik haak daar nu even op in, omdat jij het over jonge componisten hebt. Hebben we Emmy Verhey met een 13-jarige violist. Die dus ook Bach speelt mm -hmm. en Vivaldi. En dan, ja, dan denk ik van. Je dat... moet aanleg hebben. Dan moet je... ja, maar die jongen heeft ook aanleg. Die... <laughs> die heeft ook aanleg. Want anders neemt Emmy van echt niet mee. Maar dat, dat vind ik gewoon heel dus leuk. We gaan een die dubbel jongen. concert geven. Ja, het dubbel concert van Bach. Ja. Prachtig. <laughs> ik Verheug me er nu al op. En wanneer is dat hoor? Uh, uh, dat is op 22 augustus. En ik moet daar wel een kanttekening bij maken. Want het is ons jubileumconcert. We bestaan dit jaar tien jaar. Uh, echt een mijlpaal vind ik dat we het uh, zo lang uh, vanaf de Carmina Burana op de boulevard tot nu hebben volgehouden. En het blijft leuk en blijf, we blijven enthousiast en uh, we hopen de gelden ook weer binnen te krijgen. Ook voor volgend jaar waren het niet dat dat misschien toch wel heel veel minder gaat ja, worden. Er wordt gesneden. Hè? Er wordt heel hard gesneden, ja. maar ja, dat, uh, daar hebben we, denken we nog even niet aan. Maar in ieder geval dat jubileumconcert met Emmy Verhey en haar uh, ensemble en deze dertienjarige Joep van Bijnem. Daar gaan we kaarten voor uitgeven. Want wij zijn natuurlijk maar uh, ja, gebonden aan het aantal plekken wat, uh, wat er beschikbaar is in de kerk. En uh, onze vrienden krijgen sowieso een uitnodiging om uh, te komen. En onze donateurs en de sponsors. En daarnaast zullen mensen moeten intekenen om, uh, om een kaart. Want uh, anders kunnen we er geen oog op houden. En zijn we bang dat we gewoon een hele grote groep weg moeten sturen. Ja, ja dat zou zonde zijn. Dat zou heel zonde zijn. Het blijft een gratis concert. Maar wel uh, alleen op vertoon van een toegangskaart kun je naar binnen. Zo streng moeten we zijn. En hoeveel mensen kunnen er in totaal in? in de kerk? Nou, 350. Een beetje smokkelen? En misschien met een klein beetje hier en daar smokkelen. Iets meer, maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met wat mag en de regels. En ja. uh, we willen gewoon ook niet dat de brandweer op de stoep staat en uh, zegt: van... Ja, jammer jongens, daaruit met z'n allen. <laughs> dat kunnen we niet hebben. Dus nee, we houden ons daar heel strikt aan. Dus het, het zou gewoon heel jammer zijn als mensen komen en uh, teleurgesteld moeten worden en dat we ze dus naar huis moeten sturen. Dus voor dat concert zullen ze een toegangskaart moeten hebben. Dus dat Goed. wil ik eigenlijk ook even melden. Maar daar komen we nog ongetwijfeld op terug. Ja, daar kom ik nog zeker op terug. Ja. Terug naar het uh, concert van morgen. Ja. Uh, het begint uiteraard weer om drie uur. Ja, half drie is de kerk open. Ja. Hoe Toen... laat worden de kussens uitgedeeld? <laughs> nou, ik zeg tegenwoordig tegen mensen... als je verzekerd wil zijn van een kussentje... neem gewoon lekker je eigen kussentje mee. Want dat lijkt me gewoon veel verstandiger. Ja. Want er zijn er niet zoveel. Dat op een gegeven moment hebben ze ook al die oude kussens weggegooid. O, dat is niet moeten doen. Nee. <laughs> <laughs> maar goed, uh, half drie gaat de kerk open. De toegang is gratis. En afloop hebben we de open schaalcollectie. Voor uh, de toiletvoorzieningen. Ja. Waar we nog steeds druk mee zijn. Schiet het een beetje op, denk je? Ik... Uh, niet echt. Is, is het al aanbesteed? Nee, geloof ja. het toch niet. Ik ga daar morgen eens even uh, naar informeren. Ik geloof niet dat daar al uh, een aannemer voor is aangenomen. Misschien kan er gewoon ook een schoteltje bij de toiletten worden neergezet. <laughs> ja, dat is wel een idee. Ja? Dat is een ja. idee. Ja. je weet me nooit. Van, alle beetjes van, helpen, van toch? Ja. Nou, en dan zeg ik nu alle beetjes helpen. Dat is ook zo. En uh, uh, we zouden dolgraag veel meer vrienden en donateurs hebben. Want zeker straks dat uh, zo gesneden gaat worden in onze subsidie. En we wel uh, dat willen blijven doen waar we uh, ja, eigenlijk de afgelopen tien jaar zo uh, enthousiast mee bezig zijn geweest. En waar we ook een gat mee hebben gevuld. Want die indruk hebben we absoluut. Ja, nou, ik denk zeker dat jullie uh, uh, met al deze concerten... Uh, heel veel mensen uh, hebben laten kennis maken met klassieke muziek. Ook, uh. ja. En omdat ze natuurlijk ook heel laagdrempelig waren... mensen die niet de, de, de centjes hebben om een duur concertkaartje te kopen... daar hebben we toch wel uh, ja, de mogelijkheid gegeven om, daar, uh, om, om dat aan te bieden. En ja, wat dan waarschijnlijk de consequentie zal zijn van de subsidie... die, uh, die drastisch uh, verminderd gaat worden... dat we toch een vergoeding uh, gaan vragen voor entree. Daar zullen mensen toch rekening mee moeten gaan houden. Dat dat uh, er aan zit te komen. En dan hoop ik niet dat mensen afhaken. En, uh, want ja, we zullen altijd nog onder de prijs... van het concertkaartje van het Concertgebouw blijven liggen. Maar willen wij dit uh, continueren... dan zal er toch iets moeten gebeuren. En dan hebben we ook de steun van, uh, van heel veel vrienden... en heel veel donateurs nodig. Nog meer steun. We hebben al zoveel steun... De Waar we zo blij mee zijn. De vrienden van Classic Concert ja. Zandvoort. Ja, vriend of donateur. Je kan ja. vriend worden of donateur. Daar zit een prijsverschil in. En daar hangt dus ook een ander kaartje aan wat je krijgt. Nou, vertel dan eens. Wat krijg je nee, als donateur? Als donateur betaal je 20 euro per maand. Of per jaar, sorry. Zou heel mooi zijn. De wens is de vader van de gedachte. Nee, 20 euro per jaar. Dan krijg je vier keer per jaar een nieuwsbrief en aankondiging van het concert... En als uh, vriend betaal je 100 euro per jaar. En daar krijg je... Minimaal, hè, het mag meer. Natuurlijk, er zijn ook donateurs die meer betaal, of vrienden die meer betalen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Maar die krijgen dus korting op de grote productie. Op de toegangskaarten van de grote productie. En die krijgen één keer per jaar. Als we de nieuwe agenda aankondigen, doen we dat ja, meestal met een gezellig hapje en een drankje. En dat... Uh, maar ook daarnaast de nieuwsbrief en de aankondiging per concert. Ze zijn van harte welkom. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. <laughs> ja. Toos, ja. we wensen je een heel mooi concert. Dank je wel. Geniet vooral van Bach. Ja, zal ik zeker doen. Ik heb nu een stukje meegenomen van Chopin. De 15e wals van Chopin in E. Dus misschien dat mensen als ze dit horen denken, hé, hey, daar ga ik naartoe morgen. Nou, gaan we dat eventjes uh, beluisteren. Okay. Dit was Goedemorgen antwoord van zaterdag 19 juni 2010. Redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal, die ook de koffie verzorgde en eventueel ook nog thee. Techniek Pascal van der Beek, presentatie Kortdraaier en Tom Hendricks. Allemaal een prettig weekend. Houd de paraplu bij de hand. Hoewel, met die wind. Nou, u, u wacht het maar op. In ieder geval, goed weekend. Tot volgende keer.